De moeder van de twee dode kinderen die vanmiddag in Apeldoorn werden gevonden is aangehouden. De vrouw van 34 werd vanmiddag gewond aangetroffen bij haar omgebrachte kinderen. Ze is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en zit nu vast. De kinderen zijn een jongen van acht en een meisje van zes. Hoe ze zijn gedood is nog niet bekend. De vader was niet thuis. Hij wordt opgevangen.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 Het weer vannacht wisselend bewolkt. minimumtemperatuur 3 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. S'avonds gaat het regenen en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en wees weer van harte welkom in ons Huis van de Maan... waar straks Davine optreedt in 2012... winnares van het Concours de la Chanson van de Alliance Française. En vannacht presenteert ze bij ons haar debut-cd... samen met gitarist Nick Wendels. Ja, en dan het overleg. Het overleg dat de hele week al duurt van minister van Financiën Dijsselbloem... met vertegenwoordigers van de oppositiepartijen... over de begroting van volgend jaar... Vanavond krijgt Dijsselbloem in zijn zoektocht naar steun voor de kabinetsplannen, gezelschap van onder andere premier Rutte en D66 voorman Pechtold. Een ontmoeting waarin het waarschijnlijk ook gaat over hervormingen op de arbeidsmarkt. Mijn gast van vannacht ziet echter meer brood in een andersoortige hervorming: een grondige hervorming van ons belastingstelsel. Want belastingen, zegt ze kunnen de wereld veranderen. Daarover voert ze deze dagen ook het woord op de internationale conferentie... Closing the Loop in Scherpenzeel... waarbij een meer circulaire economie centraal staat. Femke Groothuis, goeienacht. Goeienacht. En van harte welkom. Femke. Een circulaire economie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een circulaire economie is een economie waarin grondstoffen... in een gesloten cyclus worden gebracht... en bedrijven dus steeds opnieuw waarde kunnen... Toevoegen. Um, dus je moet je voorstellen dat er dan veel slimmer wordt omgegaan... met, uh, met, met grondstoffen, maar ook met energie. En dat we uh, nieuwe manieren gaan ontwikkelen... om um, uh, producten te baseren op bijvoorbeeld... Producten uit de natuur in plaats van uh, fossiele brandstoffen. En zo zijn er. Dus het is een enorme omslag die daarvoor nodig is. Mm -hmm. uh, maar er zijn inmiddels heel veel mensen over bezig. En vandaag was inderdaad het congres georganiseerd door P. Dat is eigenlijk het vakblad voor iedereen die in duurzaamheid werkzaam is. Um, en, en een congres waarbij hele mooie showcases worden laten zien. van hoe dat al in de praktijk wordt gebracht. En ja, dus je, zegt, je, je, je zegt, je brengt producten in omloop die eigenlijk door de natuur gemaakt worden. Althans, met behulp van natuurproducten tot stand komen. Maar bijvoorbeeld dat oude mobieltje van mij, als ik dat nu weggooi, gaat dat op de schoothoop. En uh, alle stoffen waarmee dat gemaakt is, die verdwijnen uh, ja, ergens waar wij dat liever niet willen weten. Um, kan ook zo'n mobieltje deel uitmaken van de circulaire economie? Zeker, zeker. Maar dat moet hij wel anders ontworpen worden. Want hij is op dit moment helemaal niet ontworpen... om bijvoorbeeld gerepareerd te worden of geupgraded te worden. Ja, de software misschien, maar niet je camera of je scherm. En... Um in die circulaire economie past dus een product... zoals dat heel erg nu populair is op internet, uh, die phoneblocks. is waarbij je een telefoon ontwikkelt die uit de lego-blokjes bestaat. Waardoor als het ene stukje kapot gaat, uh, kun je het vervangen door een ander. Of je kunt bijvoorbeeld een veel gavere uh, camera erop zetten. Of je kunt dus, het uh, uh, uh, aanpassen aan je eigen, aan, aan je eigen behoeften. Ja. En, um, uh, dus je moet eraan denken dat de producten die we nu gebruiken... ja, die zijn gewoon... En die passen in een lineair systeem. Dus we halen die grondstof uit de grond. We maken, ze, maken er een product van. En aan het eind van de silikus gooien, gooien ze weg. En dan wordt het eigenlijk heel erg giftig afval. Um, en in die circulaire economie wordt dat dus veel slimmer ingericht. Um, waardoor dat afval niet meer bestaat. Ja, dat is het idee achter die circulaire economie. Uh, het is goed voor, voor uh, het milieu. Uh, je bereikt er een, een, een hogere graad van duurzaamheid uh, mee. Maar hoe ver zijn we van die circulaire economie verwijderd op dit moment? Het ligt eraan met welke bril je kijkt. Als je heel optimistisch kijkt, dan zie je overal al mooie initiatieven ontstaan. Uh, bijvoorbeeld het bedrijf waar we op bezoek waren, Interface Floor. Die maakt al um, tapijttegels voor de bedrijven. Um, maar dan ma gebruiken ze visnetten uh, voor die ergens anders uit een zee zijn gevist en daardoor eigenlijk afval zijn. Dus zij mm -hmm. maken al nieuw producten van afval. En dat is, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar als we echt structureel naar dat soort uh, producten toe willen, dan is er een enorme belemmering in ons systeem. En dat zijn de belastingen. Want... Um, in onze samenleving zijn de belastingen op arbeid heel erg hoog. Denk aan inkomstenbelasting, loonbelasting, premies en btw. En dat geeft continu de prikkel aan bedrijven... om met zo weinig mogelijk mensen te werken. Um, terwijl, uh, en terwijl aan de andere kant grondstoffen... die zijn niet of nauwelijks belast. Hè, CO2, metalen, mineralen, water... Um, en daar is dus juist een prik om die zoveel mogelijk te gebruiken. Dus in het huidige systeem um, is dat een enorme belemmering voor, banen, voor, voor bedrijven om banen te creëren en om die grondstoffen juist te, te sparen. Um, nou, Extex is het idee om dat belastingstelsel om te zetten. Dat is de stichting waar jij werkt, Precies, ja. Daar wil ik straks meer over weten. Ja, uh, waardoor eigenlijk er veel meer ruimte komt voor dat mensenwerk. Veel meer ruimte voor repareren, recyclen van producten. Maar ook het opnieuw ontwikkelen, het nieuw, het, nieuw, het nieuw ontwerpen van die producten. Dat is allemaal mensenwerk. En dat is enorm arbeidsintensief. En daar zit dus op dit moment nou juist de rem op. Ja, dus jij zegt eigenlijk... Uh, belast die grondstoffen veel zwaarder belast die arbeid relatief uh, veel minder zwaar. En dan zou dat een enorme impuls kunnen geven... aan het ontwikkelen van die circulaire economie die je net ja. omschrijft. Wat zou ik daar als, als uh, uh, burger van merken? Als, als werknemer, als consument? Mm, als consument uh, zul je merken uh, dat je andere keuzes krijgt. Dus je krijgt uh, uh, op dit moment... Als jouw broodrooster of je tv stuk gaat... dan ja, gooi je hem hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk weg. Mm -hmm. um, maar je laat hem niet repareren. Terwijl als er nou op de hoek van de straat iemand zou zitten... die dat um, voor relatief weinig geld zou kunnen repareren... dan zou je best wel wat langer met die spullen willen doen. Waarschijnlijk. Vaak. Uh, soms wil je juist wel het nieuwste mobieltje. Uh, maar daar zou dan de oplossing voor kunnen komen... dat je onderdelen zou kunnen vervangen. Uh, het geheugen of de camera, zoals ik zei. Dus... Je krijgt eigenlijk andere keuzes. En uh, niet altijd uh, minder comfortabel, maar soms ook veel leuker. Uh, want je kunt dus ook bijvoorbeeld goedkoper uit eten. Of uh, naar een concert gaan. Of um, um, de zorg wordt beter betaalbaar. Dus als je oud wordt en je komt in een verzorgingstehuis... Dat, dat, dat gaat mij echt aan het hart dat daar te weinig handen zijn mm -hmm. om mensen te verzorgen. Uh, ook dat wordt dus beter betaalbaar in een systeem waarin arbeid goedkoper wordt... Wordt de wereld minder luxe om ons, hè? Ja, dat ligt er maar aan wat je, wat je als luxe ervaart, tuurlijk. Um... Als ik steeds de nieuwste auto wil met het nieuwste snufje... Uh, en als ik steeds uh, dat biefstukje niet meer uit uh, Nederland wil hebben... maar dat ik uh, smacht naar een biefstukje van Australisch rund. Ja, er zullen inderdaad producten veel exclusiever worden dan dat ze nu zijn. Duurder ook daarmee? Uh, ja, duurder. Maar andere producten worden weer goedkoper. Dus als een, um, als een nieuwe tv gemaakt wordt van um, biologische materialen voor een groot deel, of hij wordt gebracht in die gesloten keten, waardoor de fabrikant weer de producten terughaalt en eigenlijk alle grondstoffen weer kan hergebruiken, ja dan wordt die gaat die prijs dus weer omlaag. Want dan gaat die, dat bedrijf gaat slimmer zijn, zijn systeem inrichten. Dus. Ja, het is heel prikkelend om daarover na te denken. Um, het, het levert dus een andere, andere keuzepatroon in onze, in onze consumptie op. Um, maar ook een heleboel nieuwe keuzes die er nu nog niet zijn. Ja, en een, een wereld waarin uh, meer mensen voor elkaar klaarstaan. Omdat die uh, belasting op arbeid naar beneden is gegaan. En mensen dus ook makkelijker uh, wellicht een baan kunnen vinden. Precies, ja. En ook makkelijker uh, betaald kunnen worden wat dat betreft. En Een economie dus op basis van arbeid... in plaats van op basis van grondstoffen, mag ik dat zo stellen? Ja, precies. Maar betekent dat ook niet een enorme daling van de koopkracht? Nou, het ligt eraan wat je in dat mandje hebt zitten van de koop, koopkracht. Dus... Um, Um, inderdaad, een aantal soorten boodschappen zullen duurder worden. Welke? Um, nou, bijvoorbeeld producten die van ver komen, waar een enorme kiwis, kiwis uh, waar een enorme CO2-uitstoot door is veroorzaakt, dat die in een container of in een, in een vliegtuig hier naartoe zijn gekomen. Die zullen inderdaad een stuk duurder worden als je de, eigenlijk die kosten, die nu niet worden meegerekend in de prijs, uh, maar die natuurlijk wel ergens gedragen worden, want iemand betaalt uiteindelijk voor de luchtvervuiling... en voor de CO2-uitstoot die je hebt veroorzaakt door die producten. Dus inderdaad, dat soort producten zullen duurder worden. Maar die appel uit de Betuwe, die wordt niet duurder. Want daar heb je niet die transport voor gehad. En, en wellicht... Uh, ik, dat is mijn hoop dat we uh, zover kunnen ontwikkelen dat we bijvoorbeeld in kassen bananen kunnen gaan, gaan telen uh, uh, en dat je dus toch uh, hè, voor, die, voor een relatief lage prijs in Nederland ook uh, tropische vruchten zou kunnen eten. Ja, maar in principe is het, zou het nu zo zijn... dat spullen van bij ons, zal ik maar zeggen, even duur blijven. Dat spullen van ver weg een stuk duurder worden. Um, en dat diensten goedkoper worden. Ja, precies. Ja, het ligt er heel erg aan hoe producten geproduceerd zijn. dus. Um Um, ook in Nederland heb je natuurlijk hele intensieve landbouw en veehouderij. Waar enorme input in gaat van, van soja en van water en noem maar op. Ook die stromen zullen duurder worden uiteindelijk. Um, dat gaan ze vanzelf ook worden. Um, maar dit, dit voorstel is eigenlijk om het moment naar voren te halen. Zodat we op tijd onze economie kunnen ombou ombouwen. Um, en mensenwerk betaalbaarder kunnen maken. Zodat we ook dat consumptiepatroon kunnen uh, veranderen. Want als we gewoon gaan wachten en niks doen, dan worden grondstoffen uh, steeds schaarser. Er zijn enorme megatrends van grondstofschaarste, voedselschaarste, waterschaarste, klimaatverandering, noem maar op. En die kloppen allemaal op onze deur, want uh, bijvoorbeeld water, er zijn al 700 miljoen mensen in de wereld die last hebben van die waterschaarste. Nou, wij toevallig nog even niet. Maar we halen dus wel onze producten uit die landen... waar die waterschaarste al is. Zodat de bewoners daar nog veel meer last hebben van Precies, die waterschaarste. Ze hebben er last van. En uiteindelijk zullen dus voor ons ook de prijzen omhoog gaan... van, van allerlei uh, producten. Ja. En dit voorstel is eigenlijk om dat voor te zijn... en op tijd uh, te proberen uh, de dingen aan te passen... waardoor we ook nieuwe kansen creëren... en eigenlijk onze samenleving daar klaar voor maken. Gaan we ook met z'n allen harder werken... In dat weet ik voorstel? niet, dat is dan je eigen keuze, denk ik. Um, ik denk wel dat er heel veel mensen... Kijk, Want als nu... ik dus toch een kiwi wil blijven eten... zal ik wel harder moeten gaan werken. Nou, of je, je zult betalen. misschien dat, dat voor iets anders inruilen. He, um... Nee, Maar stel, ik wil, ik wil het consumptiepatroon wat ik uh, hanteer niet veranderen. Ik ben dol op kiwis en op uh, elk jaar een nieuw mobieltje en, enzovoort. Dan zal ik veel harder moeten gaan werken om dat te kunnen betalen. Ja, Omdat het die producten doet. veel duurder worden. Ja, Maar ik denk dat je er heel snel voor zal kiezen... om andere mooie dingen met je geld te doen. Um, en, en dat we erachter zullen komen... dat we echt wel zonder uh, uh, elke dag een kiwi kunnen. En dat er een heleboel andere producten zijn... die, dat, uh, die onze vitaminebehoeften kunnen invullen. Dus uh, ik denk dat dat niet zo'n probleem zal zijn. Dat denk jij niet, maar denk je dat dit een populaire boodschap is op dit moment? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja? Ja. Ondanks het feit dat het slecht gaat in het land... dat we uh, een hoge werkloosheid hebben, dat mensen minder te besteden hebben? Ja, juist daarom. Kijk, we hebben in Nederland uh, bijna 700.000 werklozen, uh, Maar dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Want dat zijn alleen nog maar de mensen die officieel naar een baan zoeken. Er zijn wel meer, meer dan 4 miljoen mensen afhankelijk van het sociaal stelsel... Die staan om wat voor reden ook aan de kant. Of ze zijn misschien al op de pensioengerechte leeftijd, of ze zijn jonger of ze zijn uh, ze kunnen niet werken, of ze willen niet zoveel werken. Dat, die heb je er natuurlijk ook bij. Maar die staan aan de kant. En um, Um, het betekent dat, dat zij eigenlijk hangen aan het systeem wat anderen, waar anderen voor moeten werken. Mm -hmm. En als je dus mensen kunt activeren en het aantrekkelijker maakt voor bedrijven om banen te creëren. Dan uh, zullen ze ook minder mensen afhankelijk hoeven zijn van dat, uh, van dat sociaal stelsel. En dan kunnen de belastingen uiteindelijk omlaag. Aan de andere kant zullen er banen verdwijnen bij eh, bedrijven die produceren. Die produceren met eh, eh, grondstoffen die nu nog relatief goedkoop zijn, maar straks duur. Ja. Dus win je überhaupt wel aan werkgelegenheid? Nou, op dit moment sluiten natuurlijk heel vaak fabrieken... juist vanwege de hoge, hoge loonkosten in Nederland. En die worden dan naar een laaglonenland verplaatst. Waar enorm werkloosheid is, het effect daarvan. Uh, nee, dit plan kan juist banen terughalen uit de lage omdat je dus de, de balans net laat, hè, je, je, je verschuift de balans. Het wordt hier aantrekkelijker om een productiefaciliteit te openen. Of een, faciliteit, een fabriek waarin mensen producten gaan aanpassen of modificeren. Dat kan natuurlijk ook. Um, eh, dus nee, je haalt juist werkgelegenheid terug. Dan ga je natuurlijk wel uit van de uh, goede wil van ook uh, fabrikanten, van producten producerende fabrikanten. Um, Econom Rick van der Ploeg heeft onlangs gereageerd op jullie plannen... Mm -hmm. en jullie ideeën. En hij zegt, ja, het is een mooi idee... maar het is toch niet zo makkelijk als het lijkt. Want je zult ook zien dat bedrijven de hogere grondstofprijzen... Uh, toch weer op hun werknemers gaan afwentelen. Ja, dat zul je zien. En dat houden wij in onze plannen ook rekening mee. Dus wat wij aan het doen zijn... is een, een scenario voor Nederland te ontwikkelen. Um, samen met Deloitte, Ernst Young... KPMG en PwC. Dat, dat zijn accountantsbureaus. Uh, ja, hè? dat zijn echt de belastingexperts van, van Nederland. Eigenlijk van de wereld. En zij helpen ons om een scenario voor Nederland te ontwikkelen... waarin met al dat soort zaken rekening gehouden wordt. Um, je kunt namelijk... Kijk, Belastingen zijn een soort niemand wordt echt heel blij van het woord belastingen, maar um, het zijn uiteindelijk is het een soort natuurkracht geworden in onze samenleving en sturen daarmee uh, ons gedrag in verschillende richtingen. Um, in Europa wordt um, 4900 miljard euro aan belastingen geïnd. en um, waar de helft, meer dan de helft, komt uit arbeid en dat geeft dus een enorme impuls om er steeds met steeds minder mensen te werken. Mm -hmm. um, dus um, je kunt een heel sophisticated systeem bedenken. Zoals dat nu eigenlijk ook al bestaat. We hebben een heel sophisticated systeem. Maar dan een die wel ruimte laat voor bedrijven om banen te creëren. Uh, voor consumenten om bijvoorbeeld uh, nou ja, de schilder die jouw huis schildert, de, de klusjesman, uh, de kinderopvang, noem maar op. Dat, dat wordt allemaal dus een stuk aantrekkelijker. Mm -hmm. uh, en, en op die manier uh, kun je dus ook een heel eerlijke verdeling uh, uiteindelijk krijgen. En daar zitten we wel heel hard op te studeren, op hoe je dat nou in de praktijk kan brengen. Ja, hoe je uh, dat effect dat Rick van der Ploeg uh, aangeeft, namelijk dat alsnog de werknemers uh, misschien wel het slachtoffer worden, ook van die hogere grondstoffen. Prijzen, eh, om dat effect zo, zo meer mogelijk eh, te laten ontstaan. Ja, er zijn allerlei technieken voor. Ja. ja. Daar werken jullie op dit moment aan. Als je nu één maatregel zou moeten nemen, welke zou dat zijn? Om nu in te voeren? Ja, om nu in te voeren. Je kan niet onmiddellijk natuurlijk dat hele pakket aan maatregelen invoeren. Dat begrijp ik. Maar ja. is er één maatregel waarvan je denkt... dat zou nu veranderd kunnen worden of aangepast kunnen worden? Nou... Wat kan is wat anders dan wat ik zou willen. Maar wat, wat kan is water. Dus Nederland heeft vorig jaar de grondwaterbelasting afgeschaft... Of en wie betaal je die grondwaterbelasting? Um, dat betalen eigenlijk de grote bedrijven die het water uh, uit, de, uit, het, uit het grondwater onttrekken. Dus jij en ik betalen dat niet? Uh, nee, er nee, wordt een deel wel gebruikt om uh, um, um, um, kraanwater van te maken, maar dat is maar een klein onderdeel. Uh -huh. Dus um, kijk, het, het herinvoeren van die grondwaterbelasting en het vertienvoudigen daarvan, dat zou voor mij een hele goede zaak zijn. Um, en dat zou Nederland. Vertienvoudigen. Ja, maar dat is. Dat, dat is uh, um, 16 cent per kubieke meter. Dus het, we hebben het echt over heel weinig. Overigens loopt Nederland er wel in voorop. Dus Nederland uh, uh, is, heeft er ook voor gezorgd... dat we enorme technologievoorsprong hebben op andere landen in de wereld... om slim met water om te gaan. Dus je geeft ook een impuls aan zo'n industrie. Um, en dat zou nou iets zijn wat Nederland prima alleen zou kunnen, zou kunnen invoeren. Maar er zijn ook maatregelen die echt uh, veel meer afstemming... met de landen om ons heen vereisen... Of zelfs met Europa. En dat maakt natuurlijk dat het best heel lastig is. Ja, want ja. wij kunnen niet als enige land stel dat wij dit ideaal zouden omarmen. Zou je niet als Nederland zelfstandig kunnen zeggen... wij uh, gaan een totaal andere vorm van belastingheffing invoeren? Nee, nee daar moet je echt ook afstemming over hebben. En um, kijk, uh, Nederland kan natuurlijk prima de last op arbeid verlagen in zijn eentje. Maar als je echt de BTW gaat verhogen of je gaat een CO2-belasting invoeren... dan heb je wel een grensprobleem. Uh, Um, ik denk ook niet dat dat goed is. Ik denk ook niet dat dat nodig is. Um, ik denk wel dat er nog een heleboel werk te verzetten is... in het uitwerken van die visie. En um, het delen daarvan en het eigenlijk mobiliseren van, de, van het draagvlak... wat er nu al lang is in heel veel landen, ook in Nederland. En hoe mobiliseren jullie dat draagvlak? Ja, dat is een goede vraag. Um, door uh, onder andere ons onderzoek met de, met de Big Four. Met die partij die ik net noemde. Met die accountants. Uh, daarmee um, werken we het scenario uit. Zodat er ook iets is om over te discussiëren. Uh, we praten met heel veel mensen. Heel veel bedrijven. En bij heel veel ministeries. Um, en... Um, Kijk, het, het hoopvolle voor mij is dat in de laatste verkiezingen... hadden zes van de tien partijen hadden dit principe in hun programma... om belastingen te verschuiven van arbeid naar consumptie. Zes, zes van de tien en vier van de tien... hadden ofwel de ene kant ofwel de andere kant in hun partijprogramma staan. Um, het enige is dat uh, veel hebben dan die shift alleen maar... of die, die verschuiving alleen maar staan in een paragraaf over duurzaamheid. Terwijl het erom gaat hoe we in de kern, hoe gaan we onze welvaart voortzetten in de toekomst? We hebben voor een heel groot deel onze welvaartsstaat gefinancierd met de, met de gasbel. Dus meer dan 200 miljard euro hebben we daarmee eigenlijk in ons zak gestoken... Uh, om, om onze welvaart te financieren en onze verzorgingstaat. En um, dat is gewoon over, over enkele decennia op. En wat gaan we dan doen? Dan, dan gaat die kraan dus eigenlijk dicht... En, um, en dat is een heel belangrijk vraagstuk. Hoe gaan we tegen die tijd nog onze welvaart op peil houden... Speelt dat vraagstuk voldoende mee, vind je uh, nu bijvoorbeeld in de onderhandelingen... die, die uh, gevoerd worden tussen uh, Johan Dijsselbloem enerzijds... en de oppositiepartijen anderzijds? He, D66 zat aan tafel uh, vanavond. en Dan zal het inderdaad over arbeidshervormingen zijn gegaan. Maar speelt dit onderwerp voldoende mee? Of kijkt men überhaupt niet zo ver in Den Haag op dit moment? Nee, die, die, die, kijk, op dit moment wordt er natuurlijk enorm paniekvoetbal gespeeld... En dan wordt er wel gegooid of gestrooid met, met regelingen. Maar er zit natuurlijk niet echt een enorme... Lange termijnvisie. Nee, Um, en het verschilt wel per partij. Er zijn partijen die er veel intensiever mee bezig zijn dan anderen. Um, maar um, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je met z'n allen eens wordt over waar je naartoe wilt. Want als je dat eens bent, dan word je het veel sneller eens... over de maatregelen die je moet nemen om daar te komen. En ik denk dat het daaraan ontbreekt. Op dit het ontbreekt moment. dan een lange termijnvisie. Ja. En dat uh, ontbreken daarvan kan uiteindelijk leiden tot verlies aan welvaart. Absoluut, daar kunnen, we, daar kunnen we zeker van zijn. Want Europa is het continent met de allergrootste netto-importen netto importen van, van materialen. Uh, wij liggen dus echt aan het infuus van, van, de, van de wereldmarkt, van grondstofstromen. En uh, één ding is zeker, we hebben straks 9 miljard mensen op aarde. Ja. En uh, ik zeg het maar zo, uh, die komen eh, allemaal op het feest van het leven... en die willen allemaal een stukje van de taart. Um, dus uh, er gaat heel veel uh, veranderen voor ons uh, in de toekomst. En, um, en daar wordt te weinig rekening mee gehouden op dit moment nog. Nog over Europa gesproken. Uh, zou dit er ook toe kunnen leiden dat Europa meer zelfvoorzienend wordt? Tuurlijk, ja. Dat is ook eigenlijk een, een, een, een doel daarvan. Dat is dat je um, minder afhankelijk wordt van al die regimes. Zoals, is vaak, vaak instabiele regimes waar we nu van afhankelijk zijn voor onze grondstoffen en producten. Um, je kunt veel zelfvoorzienender worden... als je um, mensen aan het werk kunt zetten... en grondstoffen kunt sparen. We praten straks verder met elkaar. Okay. Maar er is ook live muziek vanavond... Um... Ik zag jou ook al stralen, want jij verhukt je daarop. Hè? Absoluut. Heerlijk light -muziek. Light -muziek. En, en, en de gouden tijden breken aan voor, voor artiesten in dit land. Als jouw ideeën worden uitgevoerd, hè? een lagere belasting op, op arbeid... dan kunnen we met z'n allen nog veel vaker naar het theater gaan. Jazeker. Ja. En dan kunnen we bijvoorbeeld gaan luisteren naar de volgende zangeres. Davine. Davine won vorig jaar het concours de la chanson van de Alliance Française. Sindsdien treedt ze regelmatig op in binnen- en buitenland. En vanavond presenteert ze bij ons haar debuut. Hij is net uit en vanavond hoort u stukken van dat album. Ze wordt begeleid door haar vaste gitarist uh, Nick Wendels. En uh, allereerst zeg ik jullie van harte welkom. Wij vinden het een feestje dat jullie uh, je debuut cd bij ons willen presenteren. En we beginnen meteen met het lastigste stuk van de CD: ja. La Valsa Milton van Jacques Brel. Dit is Davin. Tant de la valse Toute seule, tu souris déjà Au premier temps de la valse Je suis seule, mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi A la mesure Me murmure Murmure Tout pas Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De souffrir des détours de côté de l'amour Comme c'est charmant Une valse a quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Mais tout aussi charmant que le valsa trois temps Une valse a quatre temps Une valse a vingt temps C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant Mais beaucoup plus charmant Que le valse à trois temps Le valse à vingt ans Le valse à cent ans Le valse à cent ans Le valse à cent ans Le chaque carrefour Ne paraît que l'amour Fraîchement au printemps Le valse à mille temps La valse à mille temps, la valse à mille temps De temps, vingt ans, pour que tu aies vingt ans, pour que j'ai vingt ans La valse à mille temps, la valse à mille temps La valse à mille temps, de s'offre aux deux amants dans en temps de faire le temps de bâtir un roman Au deuxième temps de la valse Au maçon, tu es dans mes bras Au deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux Un, deux, trois Et Paris, qui bat la mesure Paris, qui mesure notre émoi Et Paris, qui bat la mesure Nous fredonne, afredonne, déjà Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours de côté de l'amour Comme si charmant une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Mais tout aussi charmant Que le valse à trois temps le valse à quatre temps le valse à vingt temps C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que le valse à 3 ans, le valse à 20 ans, le valse à 100 ans, le valse à 100 ans, le choc et carrefour ne paraît que l'amour, enfin je reprends un temps, le valse à 1000 temps. le valse à 1000 temps, le valse à 1000 temps le valse à 1000 ans, le prochain temps 20 ans, pour que tu aies 20 ans, pour que j'aie 20 ans, le valse à 1000 temps. le valse à 1000 temps, le valse à 1000 ans, le valse à 1000 ans, le valse à 1000 ans, le temps de se refaire aux deux ombres, le temps de bâtir un roman au deuxième temps de la valse, on va le sentir enfin tous les trois.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 qui s'offre encore le temps de souffrir des détours de côté de l'amour, comme c'est charmant, le Valsa, 4 temps c'est beaucoup moins danseur, c'est beaucoup moins danseur, mais tout aussi charmant que le Valsa, 3 ans, le Valsa, 4 temps le Valsa, 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que le Valsa, 3 ans, le Valsa, 20 ans, le Valsa, 100 ans, le Valsa, 100 ans, le Valsa, 100 ans, le Valsa, 100 ans, le Valsa, un temps le Valsa, 1000 ans, le Valsa, 1000 temps le Valsa, 1000 ans, le Valsa, 1000 ans, le Valsa, 1000 ans, le Valsa, 1000 ans, le Valsa, 10000 ans, le Valsa, 1000 ans, le Valsa, 1000000 ans, le Valsa, 100000000 ans, een neemt pas de en tussen Wendels, een liedje van de band deze dagen, 35 jaar geleden, alweer dat hij overleed... maar gelukkig blijven zijn liedjes voortleven... dankzij dit soort vertolkingen. Straks in de tweede uur uh, horen we jullie uh, opnieuw. En jullie gaan ook cd's weggeven. En kaartjes voor het maandelijkse evenement... Diner et Chanson in Groningen. Davien en Nick Wendels, tot straks. Dank jullie wel. Ik praat verder met Femke Groothuis. Uh, zij staat een radicale belastinghervorming voor. De belasting op grondstoffen moet omhoog. Die op arbeid uh, omlaag. Over dit soort arbeid gesproken knap, hè. Prachtig, heerlijk, die, die ja. Ik, ik, ik ga ook een beetje verkeerd ademen, want dus ik denk, gaat <laughs> ja. het wel goed? <laughs> ja, heel mooi. Mooi weer te luisteren. Uh, je, je zei het al, je draagt die idealen uh, als het gaat om die uh, belastinghervorming uh, uit... namens de stichting x En uh, wat is dat voor stichting? Het is een stichting, het heet officieel die X-Tex Project. En het is in het leven geroepen om uh, dit gedachtgoed voor te zetten... Um, ik heb nog niet gemeld, maar het was de grote inspirator voor dit idee is Eckhart Winsen. Hij, hij was een Nederlands ondernemer. Hij is inmiddels overleden. Enorme inspiratiebron voor heel veel mensen. Um, uh, voor wat betreft zijn managementstijl. Uh, de celstructuur, daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. Maar hij heeft ook, was ook de eerste, uh, eigenlijk wereldwijd, die een milieujaarverslag publiceerde met zijn bedrijf. BSO wat voor Origin. bedrijf was dat? Dat was een IT-bedrijf. Een, een, een, een IT uh -huh. En um, in 1990 al um, nam hij de stap om in zijn jaarrekening te vermelden hoeveel het bedrijf dat jaar nou eigenlijk had ontrokken aan waarde aan de aarde. Dus um, niet alleen maar over de financiële winsten of verlies te rapporteren, maar ook over hoeveel CO2 er was uitgestoten, hoeveel water er was gebruikt, hoeveel afval er was geproduceerd en dergelijke. En, um, en dat niet alleen, maar wat nog, nog veel unieker is... is dat hij daar ook een bedrag, een, een, een kostenpost aan ophing. Um, en dat is iets wat nu uh, in 2011 um, door Puma ook is gedaan. Heel revolutionair. Uh, die Puma ook, van, van de sportschoenen. Van de sportschoenen. Ja. Die hebben een uh, heel bijzonder uh, milieujaarverslag uh, gepubliceerd... waarin ze ook al dat soort stappen nemen om aan te geven... hoeveel het eigenlijk waard is geweest volgens hen... wat ze hebben gebruikt aan natuurlijke hulpbronnen. Uh, nou, Eckert was daar in 1990 echt, uh, liep hij ver voor de muziek uit. En hij maakte zich toen al heel erg zorgen over waar, wat voor een aarde we eigenlijk voor onze uh -huh. kinderen achterlaten. En hij bedacht toen ook deze belastingverschuiving. Omdat hij als ondernemer, als geen ander, merkte dat hij onderhevig is aan die, was aan die prikkels om met zo weinig mogelijk mensen te werken... Wat is de kostiging van de, van, de, van de service eigenlijk, van de dienstverlening aan zijn klanten. Um, en um, op die manier wilde hij dus uh, dat het systeem ook zou faciliteren... dat bedrijven banen kunnen creëren. Ja, een man die, zoals jij uh, zegt, mm. ver voor de muziek uh, uitliep. Uh, begin jaren negentig uh, schetste hij zijn persoonlijke economische toekomstscenario. Laten we even luisteren naar een fragment. Langzaam maar zeker zullen we een economie krijgen... die meer en meer aan dienstverlening Toegroeit. En weg van materiaal. Hoe dat eruit gaat zien, daar kan ik scenario's over bedenken. Maar één ding weet ik zeker: over twintig jaar ziet het er zo anders uit. dat die scenario's niet uitkomen. Maar dat wel de essentie daarvan uh, waar is: dat is producten met een veel hogere handmatige component erin. die ook individueler en fijner is. Um, veel meer dienstverlening. En veel meer zuinigheid in het maken van een product materiële zuinigheid. Niet uit ideële overwegingen, maar puur uit fiscale overwegingen. Dat zijn dingen die de, die de ondernemer begrijpt. Ik hart uh, een kleine twintig jaar geleden. Uh, kun je je nog steeds vinden in zijn woorden? Absoluut. Ja, ik denk dat uh, dat... dat, dat uh... Kijk, we zijn inmiddels al twintig jaar verder inderdaad. En hij kon niet voorzien dat het uh, zo lang zou duren... voordat we, voordat we um, dat dit topic is zo actueel op dit moment... op heel veel plekken in de wereld. Ook bij hele grote instanties. Mm -hmm. de, het IMF, de, de, de, de, de, de, de internationale Labour Organization... Um, ook het parlement in Europa en de commissie... roepen al jaren op aan lidstaten om, om die belastingen te verschuiven. En inmiddels roert het bedrijfsleven zich ook. De World Business Council for Sustainable Development. Een groep van 200 multinationals. Uh, nu onder leiding van Peter Bakker. Maakt zich ook hard voor deze belastingverschuiving. Dus um, ja, je zou kunnen zeggen dat de tijd wellicht rijp is op ja. dit moment. Waarom ben jij in de ban geraakt... van de idealen van deze Eckhart de Want je bent van huis uit politicoloog. Klopt. Uh, je bent bij zijn bedrijf gaan werken op een gegeven moment. En hoe raakte je toen gefascineerd door, door zijn idealen? Ja, ik kwam er eigenlijk te werken vanwege die idealen. Het extent... Het was een, was een, of is nog steeds wel een groen venture capital bedrijf. Dus een is investeringsbedrijf. Dat? Waarmee Eckhart investeerde in duurzame ondernemingen. Eigenlijk in, in bedrijven die het veel leuker maken om minder materieel te consumeren. En um, daar kwam ik werken omdat ik die visie heel interessant vond. En uh, heel graag uh, wilde helpen om bedrijven succesvol te maken die, die dat kunnen. Um, en. Uh, ik heb daar de afgelopen veertien jaar gewerkt. Dus ik heb heel veel jaren met Eckhard Winsen samengewerkt. Mm -hmm. Veel van, van hem gehoord over, over dit onderwerp. En veel van gedachten gewisseld. En vandaar dat het een uh, ja, grote eer is om dit, met dit gedachtegoed verder te gaan. En, uh, en de volgende stap te nemen. Ja, je zegt net dat gedachtegoed krijgt steeds meer aanhangers krijgt. Mensen gaan erover praten. Mensen zetten zich ervoor in. Bedrijven, politici, noem maar op. Toch er gebeurt er nog heel weinig. Word je nooit een beetje wanhopig? Dat je denkt, ik, ik ben een soort 21e eeuwse donkey shot. Die, uh, nou in jouw geval misschien voor Windmolens vecht. Maar eigenlijk tegen Windmolens vecht. Ja, nee, ik... Uh... Ja, ik weet het niet. Ik ben denk ik gezegend met een hele grote dosis uh, optimisme. En um, ik probeer het natuurlijk ook stap voor stap te doen. Ik kan niet in mijn eentje uh, of met het kleine team wat we hebben het hele systeem veranderen. Maar ik kan wel bijdragen aan het denken hierover. Hoeveel en mensen ik, werken bij uh, dus, dus, uh, Exter? We zijn met z'n drieën. Mm -hmm. Ja. Um, Um, maar wat wij wel kunnen doen... is, is op zo, zo effectief mogelijk met, uh, met, uh, met onze energie omgaan. En zo effectief mogelijk mensen proberen mee te krijgen in deze visie. En gelukkig lukt dat ook. Nou, je zei al, sommige politieke partijen hebben al uh, in hun programma's opgenomen... dat de, arbeid op, uh, de belasting op arbeid naar beneden uh, moet. Um, maar is dat voor de buren? Of is dat ook echt omdat ze geloven in dat ideaal? Want je zei het ook... De lange termijnvisie, daar ontbreekt het echt aan in de politiek. Ja, bij heel veel partijen wel. Um, maar ja, kijk, um, wat dat betreft is het zo interessant om, um, om, om het bedrijfsleven hierbij te betrekken. Want. Uh, bij bedrijven uh, kijkt, men, kijkt men over het algemeen wel vooruit. He, kijkt men wel naar hoe ga ik mijn producten op termijn nog maken? Ga ik uh, nieuwe technologieën ontwikkelen? Uh, hoe staat het op de wereldmarkt met, met verschillende materialen en grondstoffen? En um, dus bedrijven kijken wel heel erg vooruit... Uh, hebben dus ook eigenlijk eerder dan de overheid in de gaten... wat er allemaal speelt in de wereld. En um, ik denk ook dat zij degene zullen zijn... die um, uh, zullen moeten laten weten aan de overheid... we zijn er klaar voor, kom maar op. Dus laat... de sleutel ligt eerder bij het bedrijfsleven dan bij de politiek? Nou, allebei natuurlijk. Uiteindelijk beslist de politiek. Natuurlijk, maar als, um, als het bedrijfsleven maar hard genoeg roept... dat het anders moet? Ja, dat hoop ik natuurlijk. En uiteindelijk natuurlijk ook de consument. Ik bedoel... Um, um, die enorme werkloosheid, die enorme uh, afwenteling van de kosten... in, in, de, zor in de zorg bijvoorbeeld mm -hmm. uh, op de burgers. Uh, het feit dat uh, he, mensen in een bejaardentehuis in, in luiers moeten rondlopen... omdat er te weinig mensen zijn, handen aan het bed om, uh, om mensen naar de wc te helpen. Dat soort zaken gaan ervoor zorgen dat ook, het, ook het, een breder publiek... Uh, het, het gewoon op een gegeven moment niet meer wil op deze manier. Want we lopen natuurlijk aan tegen tegen die vergrijzing. He, steeds minder mensen zouden dan gaan werken. Uh, maar er, worden, er komen wel hogere kosten voor de zorg. En um, dat is een onhoudbaar systeem. Dus je moet dus die arbeid niet meer belasten. Maar consumptie. Dan um, um, komen er allerlei kansen in de zorg en in het onderwijs... Uh, om toch um, eigenlijk iedereen de aandacht te geven die, uh, die ze verdienen. Sommige bedrijven uh, zetten zich heel... Uh energiek in voor dit initiatief, voor deze idealen. Ik kan me ook voorstellen dat er bedrijven zijn... die het allemaal wat minder zien zitten. Shell bijvoorbeeld uh, zal niet een bedrijf zijn... Uh, uh, waar, waar de heel enthousiast wordt gereageerd op uh, dit plan. Ik heb ze nog niet gesproken, eerlijk gezegd. Wat denk je? Maar uh, ik denk best dat ze het lastig zullen vinden. Um, Want zij verdienen aan, de kant, aan die grondstoffen. Ja, aan de andere kant... Um, daar zit met name juist heel veel kennis over over, over die grondstoffen en daar weet men ook al lang uh, hoe de, he, heeft men al lang scenario's gemaakt voor de toekomst kijk het interessante is dat het niet alleen maar de bedrijven hoeven zijn die hier enorm veel baat bij hebben om dit te ondersteunen uh, neem bijvoorbeeld DSM de vroege staatsmijnen? Ja, de ja. staatsmijnen staat dat voor. Een bedrijf dat al compleet getransformeerd is... van een mijnbouwbedrijf naar een, een, een, een, een life sciences en materialenbedrijf. Heel groot. En de, de, de directeur, de CEO van, van DSM, um, daarvoor zal dit niet... Uh, appeltje-eitje zijn, want hij gebruikt, zij gebruiken natuurlijk ook heel veel grondstoffen. Maar zij zijn al voorbereid op die toekomst waarin we minder fossiele brandstoffen zullen moeten gebruiken. En zij zijn al lang bezig met die transitie naar uh, biologische materialen en veel slimmere materialen. Maar zou Shell zo'n transitie ook kunnen maken? Natuurlijk. Als er maar, uh, als, er, als er het leiderschap wordt genomen. En het zal ook moeten, op termijn moet het natuurlijk. Maar kan zo'n bedrijf dan even groot blijven? Kan zo'n bedrijf even geld verdienen? Het zal andere, andere manieren van geld verdienen gaan ontwikkelen, maar evenveel misschien wel. Misschien wel. Kijk, we zullen allemaal energie blijven nodig hebben in de toekomst, um, um, alleen uit een andere bron. En, en wellicht transformeert Shell zich ook net als DSM naar een, naar een heel ander vorm, naar een heel ander soort bedrijf. Ja, je hebt het bedrijfsleven nodig, je hebt de politiek uh, nodig... en je hebt ons nodig als, ja. als burger, als consument. Um, weer terug naar die circulaire naar die economie... waarbij uh, uh, eigenlijk grondstoffen uh, steeds maar weer opnieuw een plek vinden in die economie... in plaats van dat ze uh, eventjes gebruikt worden en vervolgens op de schootroop uh, terechtkomen. Het zou er dus ook op neerkomen dat, dat we veel kleiner in die zin gaan leven. Dat we veel producten gaan gebruiken uit onze eigen omgeving. Uit onze eigen uh, continent. Um, gisteren stond er een artikel in het Algemeen Dagblad... Uh, over een Franse meneer, uh, Benjamin Carle uit Parijs. En die is op een gegeven moment alleen nog maar... producten uit Frankrijk gaan gebruiken. Omdat hij dacht, ja, dat vind ik een mooi initiatief... en ik wil dat klein houden. Ik vind het nou eigenlijk een vorm van circulaire economie. Hè. Dus hij wilde geen producten meer uit het buitenland gebruiken. Heeft grote consequenties. Hij drinkt geen koffie meer, want ja, er zijn geen koffiebonen... in Kijk, hij luistert niet meer naar David Bowie... want ja, die zingt uh, niet in het Frans. Uh, veel van zijn meubels moesten zijn appartement uit... veel van zijn kleren, de fiets moest de deur uit. Hoeveel kost het ons wel niet om uh, die idealen van jou na te gaan leven? Ja, en echt leuk klinkt het niet, vind je? Nee, een beetje ongezellig nee, klinkt ik ook. het. Nee, en dit, ik vind het een heel leuk experiment, omdat iemand eens een keer kijkt ja, wat blijft er dan over? En om ons bewust te maken misschien van het feit... dat we zoveel producten uit zoveel landen krijgen. Maar dat is niet de toekomst die ik voor me zie. Um, hooguit um, zal wel lokale, zullen lokale producten een stuk aantrekkelijker worden... als, mm -hmm. als het, het verslepen van alle spullen over de aardbol uh, wel duurder wordt. En daar de echte kosten voor betaald worden. Um, maar um, kijk, mensen zijn zo ontzettend inventief. Ik bedoel, er bestaat al een zeil, vrachtschip, waarmee je ook producten van A naar B kunt brengen. Um, um, he, brandstoffen voor vliegtuigen of elektrische vliegtuigen, noem maar op. We zijn ontzettend in inventief. En ik denk dat we een heleboel dingen um, heel slim zullen kunnen oplossen. Maar dan moeten we wel de rem op mensenwerk weghalen. Want het zijn allemaal mensen die die producten... en, en, en nieuwe technologieën moeten gaan ontwikkelen. En ik denk dat Nederland daar ook echt koploper in zou kunnen zijn... Als we tenminste eindelijk eens uh, ja, intappen op die overvloed aan menselijke capaciteiten. In plaats van blijven, te blijven leunen op die, op die schaarse natuurlijke hulpbronnen. Ja, dat zijn dan de, de, de maatregelen die op een uh, meer overkoepelend uh, vlak genomen moeten worden. Deze Benjamin Carle, die, die probeert dat nu in zijn eigen dagelijks leven toe te passen. Hoe doe jij dat? Hoe probeer je die idealen die jij hebt... Jij kunt er niet in je eentje voor zorgen dat, dat er een belastinghervorming doorgevoerd wordt. Daar kun je voor pleiten, daar kun je over komen praten op de radio en in de kranten en noem maar op. Maar je kunt het niet in je eentje voor elkaar krijgen. Je kunt wel je idealen proberen na te leven zelf. Hoe pak je dat in je dagelijks leven Tuurlijk, aan? Nee, ik, probeer, ik doe mijn best. Uh, Geef eens zoals, een voorbeeld. Hoe, hoe, hoe leef jij anders dan andere mensen? Nou, bijvoorbeeld door geen vlees te eten. Dat is voor mij wel een, wel een belangrijke keuze. Ik vind het hartstikke lekker, maar ik zie het gewoon niet zitten in dit systeem. En in op de manier waarop vlees op dit moment geproduceerd wordt om daar, om daar deel van uit te maken. Dus dat is een, een van de dingen die ik doe. Maar zo doet iedereen zijn eigen, zijn eigen dingen. En um, um, ik denk dat die, die, die Fransman op dit moment inderdaad al zijn producten de deur uit moet gooien. Omdat die uh, niet, maar, niet uit Frankrijk komen. Maar als we deze systeemverandering doorzetten, dan gaan er juist veel meer leuke producten... Van eigen bodem komen. Want pas dan komt er ruimte om dat te gaan, om dingen te bouwen, om spullen te maken, ambachtschap, vakmanschap. Ja, die man heeft inderdaad leuke nieuwe kleren gekocht en een mooie tas. Maar die zijn allemaal ook wel duurder dan ja. die tas uit, uh, uit China. Vandaar dat die systeemverandering ook nodig is. Want op dit moment is de prijspikkel dus om niet om die producten van eigen bodem te kopen. Um, want he, de arbeid die daarin zit, is dus stukken duurder. Jullie praten daar deze dagen met elkaar over op die conferentie Closing the Loop in Scherpenzeel. Um, wat, wat zijn de belangrijkste dingen die jij gehoord hebt? De conferentie is vandaag begonnen? De conferentie is inderdaad begonnen. Um, uh, ja, inspirerend is dat er in Nederland dus al heel veel initiatieven zijn op dit gebied. Um, bijvoorbeeld het initiatief Turn To... Bedrijf dat uh, um, helpt om bedrijven, uh, bijvoorbeeld je kunt een lamp kopen als je dat wil uh, op dit moment en dan uh, moet je zelf uh, zorgen dat die blijft branden. Maar je zou ook gewoon Philips kunnen vragen om een licht voor jou uh, te leveren en dat het armatuur van, van de fabriek blijft. Op die manier um, uh, blijft dus dat product, het komt weer terug bij de fabriek en um, nou dat is turn-to uh, ontwikkelt dat soort uh, dat soort. Projecten waarbij eigenlijk bewezen wordt dat je veel slimmer met die grondstoffen om kan gaan. En toch een heel hoog niveau van comfort kan hebben. Dat is een mooi voorbeeld inderdaad. Um, ik kan me voorstellen dat, dat het uh, lang duurt uh, vo voordat je idealen verwezenlijk te zullen worden. Je zult nog hard moeten werken om die idealen duidelijk te maken. Uh, tussen droom en daadselen. Inderdaad wetten in de weg en praktische bezwaren. Hoe hou je de moed erin? Ja, uh, door enorm gefascineerd te zijn door dit onderwerp en door te zien uh, waar het allemaal op ingrijpt. Dus voor, en voor de één, dat, dat verschilt dus per persoon, maar ik, ik, ik trek me bijvoorbeeld heel erg aan, dus bijvoorbeeld die zorg heel erg aan of het onderwijs, het feit dat mijn kinderen in een klas met 30 kinderen met één docent zitten, uh, terwijl er in die klas allerlei kinderen zijn die misschien best wat extra energie uh, en aandacht kunnen gebruiken. Uh, dus dat soort dingen. Um, uh, maken dat het oneindig interessant is. Je blijft bij ons, Femke, Femke Groothuis. Uh, u kunt in het volgende uur in gesprek gaan met haar. Uh, hoe denkt u bijvoorbeeld dat uw leven zou veranderen... als het belastingssysteem wordt ingevoerd zoals Femke dat voorstaat... een hogere belasting op grondstoffen en een lagere op arbeid. Maar u kunt ook bellen als u herinneringen hebt aan de chansons... die uh, Davin straks gaat zingen. En het meest bijzondere verhaal over een leven na de belastinghervorming... en de meest bijzondere chanson-herinnering, die worden straks alle twee beloond met een cd van Davin. En ook zijn er twee kaartjes te winnen voor een uh, diner een chansonavond in een hotel in Groningen. Meer daarover zo dadelijk. Bellen kan nu naar 0800 1121. Mailen naar casaluna.nl en twitteren kan met hashtag casaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van de Hoorspelreeks Het Bureau. En daarna bent u weer welkom in ons huis van de maan. Tot zo.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 Misschien werkte de hoed van Efting daarom zo bevrijdend. Er was plotseling geen man meer die deed of het 50 jaar geleden was, maar een man van 68 die voordeed deed hoe hij 50 jaar geleden een schoof opstak, met alle irritatie die daar op dit ogenblik bij hoorde. Ervaringen als deze zijn niet nieuw.